van ZFM, via de kabel op 104.5, en in de ether op 106.9, straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 12 uur. Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Betogers in Cairo hebben het hoofdkantoor van de moslimbroederschap bestormd. Ze zijn het zwaar bewaakte gebouw binnengedrongen en gooien allerlei voorwerpen naar buiten. Ooggetuigen zeggen dat er rookwolken boven het kantoor hangen.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 Op de Maasvlakte bij Rotterdam is een trein tegen een vrachtwagen gebotst. De truck met oplegger is op de spoorwegovergang gekanteld. De vrachtwagen vervoerde graan. De trein was leeg. Niemand raakte gewond, de chauffeur is ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Het treinverkeer op de Maasvlakte is gestremd. De rijden op dat spoor alleen goederentreinen. Onduidelijk is hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Het gebruik van mobiel internet in het buitenland is door nieuwe EU-regels vanaf vandaag goedkoper. Gebruikers betalen nu maximaal 45 eurocent per mb en dat was maximaal 70. Ook de tarieven voor het gebruik van het mobiele telefoonnetwerk in het buitenland gaan naar beneden. Bellen kost nu maximaal 24 cent per minuut en dat was 29 cent. Vanaf 1 juli 2014 gaan de kosten voor mobiel bellen en internet in het buitenland nog verder naar beneden. Het weer af en toe zon en een enkele bui. Het wordt 17 tot 23 graden. Morgen geregeld zon en 20 tot 24 graden. Vanaf het eind van de middag is plaatselijk een bui mogelijk. Dit was het... Van de van ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen. En er zijn voor vandaag ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Uiteraard kan er wel gecontroleerd worden, want niet alle controles worden aangekondigd. Tot zover de verkeers.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 Zandvoort Lunch, het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 12 tot 2. Presentatie, Ruud Jansen en Angela de Koning. Als ik goed naar buiten ga kijken, dan zie ik, denk ik, dat de zon gaat schijnen. Ja, zo waar. Ja. ja. Maar het schijnt toch dat deze week de zomer een beetje begint, hè? Nou, het ja. zal er stijgen ja. worden. Nou, wij zijn er in ieder geval weer na nou, even een paar dagjes stilte. En we ja. zijn er weer. Ja, hoor. Ja, helemaal. Helemaal in uh, weer een topvorm. In de fles, levende in de en zo. In place, in zo. Ja, ja, zo is dat eten. Welkom luisteraars, dit is Zandvoort Lunch op deze maandag, de 1 juli 2013. Het jaar zit er nu echt voor de helft op. Ja, nog maar een halfjaartje jongens, dan is 2013 alweer nou gebeurd. Ja, we beginnen nu, ja inderdaad, al de tweede helft. Dus je kunt dus aardig even evalueren of, uh, vandaag is een mooie dag hè, 1 juli. Uh, ja. kun, je, kun je evalueren voor jezelf of al die goede voornemens van 1 januari nou eigenlijk wel uitgekomen zijn? Ja, daar is, dat is dit een mooi punt voor. Wees eens eerlijk. Nee, hè? Nee, hè? Zijn jullie aangekomen? Nee, dacht ik wel. Uh, ik had maar één voornemen. En dat was geen voornemen, geleden. Precies. Ja. En dat is wel uitgekomen. Dat is uitgekomen. Ja. Maar in ieder geval, uh, ja, we gaan het weer doen hè, deze week. En uh, niet drie keer, maar wel vier keer. Jawel. Want ja, we gaan vanaf, eh, omdat het 1 juli is, dames en heren, we gaan gewoon lekker vanaf, de, vandaag, vanaf deze week gaan we Zandvoort Lunch vier dagen per week doen. Het is uiteindelijk de bedoeling dat het vijf dagen per week wordt, maar dat gaat dan een ander team doen, dat is wel de bedoeling, op de dinsdag. En dat u dus elke dag hetzelfde krijgt op deze tijd, gewoon informatie en lekkere algemene muziek van alles wat. Maar in ieder geval wij gaan het vier dagen doen en we beginnen dus we komen dus ook donderdagmiddag eh, nu bij u gezellig. Angela en ik. Ja, ja, ja, leuk hè? Dat vinden we leuk. Ja, ja, ja, vinden we dat leuk? Ja, vinden we hartstikke leuk. Dat vinden wij even, toch? Ja, okay. zeker. Vier keer per week. Ja, is wel. Wordt een nou moe van zeker. Ja. En weet je hoe dat komt? Omdat wij de muziek in ons hebben. Ja. We got the music in us. Oftewel, I got the music in me. Kiki dee Ain't got no trouble in my life. No foolish dream to make me. MUZIEK MUZIEK MUZIEK MUZIEK MUZIEK MUZIEK MUZIEK MUZIEK MUZIEK Als een jaar of dertig oud is, blijft het gewoon een geweldig nummer. MUZIEK MUZIEK Een beetje, beetje protegé van Elton John natuurlijk in het begin. En, uh, I got the music in me. Lekkere plaat hoor. Dit is Milo. En het nummer dat heet You Don't Know. Haha, <laughs> nou ik weet alles. Hallo <laughs> me maar. Sometimes everything seems awkward and large. Imagine one day evening in March. Future and past. At the same time.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 Afgelopen. Jong, Moet die man wel even melden hoor, dat hij klaar is met het liedje. Ik, doe, eh, ik krijg je stilte. Dat kan toch allemaal niet. Nou ja, oké. Okay. <lacht> Belachelijk Hij ja, houdt uh, er zo maar mee op. Houdt er zo maar mee op, ja. die man. Ik moet de raar doen. Ik kan toch even zeggen, van, ik ben klaar. Dan weten we tenminste dat we... Nou ja, oké. Okay. Um, ik hoop dat u het allemaal een beetje overleefd heeft, dames en heren. Want ik las op Facebook natuurlijk allemaal vreselijk gezellige dingen... over het uh, culinaire weekend van uh, afgelopen weekend hier in Zandvoort. Jullie hebben het heel erg leuk gehad, heb ik gehoord. Uh, weer viel ook nog mee en dat is natuurlijk leuk. Zandvoort culinair fantastisch. Dus uh, het schijnt erg leuk geweest. zijn. las ik op allerlei, uh, uh, allerlei berichten op uh, het Facebook en zo. Nou ja, je weet het maar nooit. Dit is Zandvoort Lunch in ieder geval... En, uh, we hebben vandaag geen recept dat doen we op woensdag tegenwoordig. Dus uh, ja, want jullie hebben het weekend al genoeg gevreten, denk ik. Hè? Toch? Oh, misschien, een, misschien een reden om eens een uh, slank recept. Ja, doen we het woensdag maar eens een slank recept, ja. We had white horses and ladies by the score. Rest in satin And waiting By the door Deze sound is bij keyboard spelers nog steeds. behoort uh, <savouridly> tot de klassiekers. Die vind je in elk keyboard. tegenwoordig vind je die terug. Dit geweldige geluid van Emerson, uh, van Lake en Palmer. En uh, dat noemen dat heet. Uh, uh, uh, uh, lucky Man. Ja, zo heet het inderdaad. Uh, even kijken wat er nu gebeurt. Want uh, er gebeurt weer van allerlei spannends, denk ik. Denk ik. Hoop ik. Even kijken hoor. Ja, even wachten. Maar even even vol, vol kletsen En dan gebeurt er wat, dames en heren, wat u niet gelooft. Within Temptation. U weet wel, dat is die, die Nederlandse gothic band, zal ik, maar, zal ik het maar eventjes noemen. Die hebben zich um, gewaagd. Aan een, die hebben zich gewaagd aan een, aan een James Bond nummer. Ja, dat hou je niet voor mogelijk. Uh, Adel had er een grote hit mee. Maar volgens, uh, volgens Angela, die nu even koffie pakken is. Maar volgens Angela is deze versie veel mooier. Nou, we zullen het zien. En um, horen denk ik. Ik wacht even tot de reclame geweest is en dan gaan we kijken wat er gebeurt. Ja, daar komt hij. Dit is dus ook Skyfall, maar dan heel anders. Nee, ik uh, oh. denk het wel, ja. oh, het gaat eruit. Ja, ah, het moet oh. je oh. lachende internetverbinding. niet te geloven, Skyfall en dat was van uh, Wind Temptation en dat was dus eigenlijk een, een cover van, uh, van het nummer waar Adel dus beroemd mee geworden is maar als ik eerlijk ben en nou zal ik natuurlijk uh, alle, sky, uh, alle, alle, alle, hoe heet het uh, fans, uh, fans, all dance fans en tegen ons heen krijgen ja die krijgen we al over ons heen wel. Maar, uh, oh, ik vind deze versie ik mooie. vind dit mooi ja <laughs> Ik weet er nog één. Uh, fantastische plaat, dames en heren. Uh, wow. Skyfall, dus uh, van Within Temptation. is uh, een van hun nieuwste opnames. Ze zitten een beetje in de, in de, in de covers, want ze hebben ook een grenade van. Uh, die bent ook weer? Bruno Mars. Uh, van Bruno Mars hebben ze op, opnieuw opgenomen. Ja. En uh, op hun manier natuurlijk. Maar Geweldig. wat een geweldige zangeres hebben we in Nederland. Aan eigenlijk Dat kans, mag he? je wel stellen, ja. Dat wow. mag je wel stellen. En dit is ook een van die geweldige zangeressen uit Nederland. Ja, mag je zeker niet uitvlakken. Ook beroemd in Engeland. Komt er in programma's als Jules Holland en zo. En Carnegie Hall heeft ze gezongen. Carol Emerald. Geweldig. Haar nieuwe single en dat heet Liquid Lunch. But man, oh man, it hurts. That last martini. The one who went down real smooth Set me on a bender With nothing left to lose I just can't apologize For what I did to my. The girls got En uh, zeer veel succes heeft uh, onze Nederlandse Carol Emerald. Van haar laatste cd, Shocking Miss Emerald. Geweldige plaat overigens. En dat nummer dat heet uh, Liquid Lunch. En dat is haar nieuwe single. Steely Dead. Reeling in the years. Oei, vergeet het weer helemaal. Nou, hierna maar dan. Ja. Ja, nou u had het misschien al geconstateerd. Vandaag zijn er wolkenvelden, maar geregeld schijnt ook de zon. Het blijft droog in deze regio en er waait een matige westenwind. De temperatuur levert weer een klein beetje in en komt uit op 16 graden aan zee en 18 graden elders in de regio. Vanavond en komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en enkele opklaringen. Het blijft droog en het koelt af naar een graad of 11. Morgen schijnt de zon, maar er is ook vrij veel sluierbewolking. Het blijft wel droog en de wind eh, draait een beetje bij naar het zuidwesten en is meesmatig. De temperatuur stijgt naar een graad of 19 op het strand en 20 tot 22 graden elders in de regio. Woensdag meer weer. Nou, het weer dus. Ik moet eerlijk zeggen, vroeger vroeg vond ik nooit zoveel. Ja, vooral hè, die meemers. Ik bedoel, g'deng, g'deng. Hoe heet het andere nummer ook weer? Uh, Donderd en het bliksem. dacht ik van, nou ja, zo'n Brabantse feestzanger. Maar ik vind hem nu toch echt goed hoor. Ik vind dit een wereldnummer. Dit heet Zeeën van Tijd. Komt van zijn laatste cd van Guus. Die heet ook Zeeën van Tijd trouwens. Uh, of nee, heet hij nou... Kan hij zo mooi zijn? Nou, dat weet ik niet meer. een uh, van de ja. twee. Nee, ja, het kan hier zo mooi zijn, heet hij. Ja. En dit nummer, dat heet Zeeën van Tijd. En dat is Guus' nieuwe single. En ik vind het een geweldig nummer. Ik vind het echt een geweldig nummer. Eerlijk. Ik ben er heel eerlijk in. Ja, ik vind het geweldig. Dit zal sommige mensen in Zandvoort uh, een beetje nostalgisch in de oren klinken. Dane en de Dukes of Soul, die begonnen er altijd mee. Ja. Right Dit is de echte, van King Curtis. Nee de echte, die van Dane was ook echt. Lille Dit is de originele. Memphis Soul Stew. Now give me four tablespoons of ballin' Memphis guitars. This gonna taste all right. Now just a little pinch of organ. Now give me a half a pint of horn. We zijn wel even een kwartiertje door aan dat nummer. Wat swingt dat, zeg, lekker. King Curtis. En dat uh, was de saxofonist. Uh, en het nummer, dat heet The Memphis Soul Stew. Geweldig, geweldig nummer. En uh, vooral het begin, hè. Want uh, je het gehoord hebt, dan krijg je op een gegeven moment... een vraagt hij over dat orgeltje. Nou, ik heb dat natuurlijk ook vaak va gespeeld vroeger, dat nummer. En dan zit je gewoon vier minuten langs. dat gaat maar door, joh. Op een gegeven moment heb je gewoon kramp in je vinger. Eigenlijk loop je dan een beetje in cirkels. Toch? Ja. Ja. Dit is crystal. Know. Crystal, ook alweer zo'n meisje dat uh, bewijst dat Nederland op het ogenblik aardig meespreekt. En uh, dat er aardig wat uh, <coughs> ook hele leuke zangeressen rondlopen in Nederland. Uh, Crystal dus. En het liedje dat heet Circles. Dit is En Dat heet Babe. Beyond my way the time is Yeah. <laughs> Uh, Sticks en dit is nou, dat is getiteld babe. babe. Wat gevoelig. Dat is een nieuwe band. Dit is Kensington. En dat is getiteld Home Again. Was dat? En dan werd het heet Home Again. Home. Ja, en uh, dat vindt Rod Stuart niet, Rod Stewart. Nou, even lekker stevig. Hallo, can't stop me now. Rod Stewart! and filled the room I was young and I was keen with the devil in my stream The guidance, thanks for the tart and pride. Ha! Rod Stewart van zijn laatste CD, Time. De uh, single kennen do that, she makes me happy. Maar dit is uh, ook zo'n fantastisch nummer daarvan. Can't Stop Me Now. is mm -hmm. so Zo'n lekker instrumentaaltje waarmee je dan... Uh een beetje naar het nieuws toe kunt gaan. Van 1 uur natuurlijk. Het nieuws van 1 uur, dames en heren. En daarna komen we weer terug met een leuk stukje cabaret. Straks komt ook Joop van es weer in de uitzending. Onze razende reporter, zal ik maar zeggen. Uh, maar we gaan eerst even naar het nieuws en het weer van 1 uur. Ho, ho.